Met het CNR-sjournal. Bij gevechten is gekomen. Ook is een helikopter neergestort. Die zou zijn neergehaald door Armeense luchtafweer. De conflicten in de etnisch Armeense enclave nemen de laatste tijd weer toe. Eerder waren er ook al hevige vuurgevechten. Daarbij zouden meer dan 100 Armeense militairen zijn omgekomen. De Russische president Poetin heeft Azerbeidzjan en Armenië opgeroepen te stoppen met het geweld.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 Op een pluimveebedrijf in de regio Barneveld is de zeer besmettelijke kippenziekte Coriza ontdekt. Ook wel bekend als acute snot. Dat zegt de Nederlandse vakbond pluimveehouders, meldt om op Gelderland. Coriza kan bij kippen infecties aan de luchtwegen veroorzaken. Dieren leggen daardoor minder eieren en kunnen aan de besmetting doodgaan. Volgens de Bond voor Pluimveehouders hoeft het bedrijf niet geruimd te worden. Het weer, het is zacht, met temperaturen rond de 13 graden. De bewolking neemt vanuit het zuiden wel steeds meer toe. Vanavond en vannacht valt er hier en daar wat regen. En morgen overdag trekt die regen weg en gaat de zon van tijd tot tijd weer schijnen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Wat was die dan weer? Ricky Martin. En if you ever saw her. Hier bij ZFM Entertainment voor You. Goedemiddag zou ik zeggen. Op deze toch wel, ja, de, wel behagelijke zaterdag. 2 april 2016. En uh, we gaan lekker verder met uh, U2. En a beautiful day.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 Was het dan een beautiful day, YouTube? En uh, ja, dadelijk gaan we natuurlijk eventjes contact maken met uh, Colinda. En uh, natuurlijk ook nog uh, met uh, Confetti. Dus uh, ja, en dan de drie op de rij van hij ook nog. Uh, dus we zitten lekker een met muziek en gebabbel. En uh, ja, we gaan er natuurlijk eentje draaien van uh, Tina Martin. En uh, ja, zijn nummer zijn één in Oftewel in de top vijf, de ZFM uh, Entertainment uh, top vijf.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 Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan. Haal me vast, hou me vast. Ik wil je lijf dicht tegen me aan. Als je hangt zachtjes stil door mijn haren. Wil ik de tijd steeds stil laten staan. Haal me vast, hou me, me vast. En voel mijn hart nu steeds eruit slaan. Ik wil door het leven met jou aan mijn zij.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 Je hand zag je stil door mijn haar. Ik lag in stil door mijn haar. Ja, dat was hij dan, Tino in zijn laatste nieuwe. En uh, hou me vast, nummer 1 in de top 5 uh, ZFM Entertainment. Uh, ja, voor jou natuurlijk. Mijn naam is Frit Heij, goedemiddag. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien. Een Lekker de gauwouwer van Erotic in uh, L.O.V.I. En Sex on the Beach. Nou, temperaturen komen er weer, uh, komen er weer aan, hoor. Al Hele rare geluiden. Erotic was dit, l o En Sex on the Beach. Nou, de temperaturen, moet je nog even op wachten. Ja, ze stijgen wel, maar niet uh, tot deze hoogte. See you Entertainer for you. Goedemiddag. En uh, ik ben bij u tot, uh, tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, wij gaan uh, een lekker plaatje draaien. Showady, ready. And under the moon of love. So, waitie, waitie, waitie. And Under the Moon of Love. En we gaan lekker verder met een, uh, een lekkere gauw ouwe. Uh, the Bad Boys Blue. And uh, You're a Woman. And I'm a Man. Ja, dadelijk dus uh, confetti. Even uh, telefonisch in de uitzending. En uh, Colinda natuurlijk. Dus blijf er lekker bij. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. Met de lekkerste muziek. Like a daydream. One, <laughs> Hij is nog niet afgelopen boys. Dat was het dan Taylor Swift en Blank Spaces. Goedemiddag, entertainer for you. Tot de klokjes van 7 uur, mijn naam is Fred Heij. En eh, we gaan even lekkere muziek draaien. Tot klokjes van 7 uur. Hier, jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. at midnight hour and if i was Ja, dat dus waren ze dan, de miss En if I was... CFM Entertainment voor jou, goedemiddag. En uh, ja, we hebben iemand aan de lijn en dat is uh, Leonie. Leonie, ik zou zeggen, hele goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar? Ja, goed. Ik neem aan dat je, kijk, een box meer zit, geloof ik, he? Ja. Ja. Ja, nee. klopt. Inderdaad. Ja, je was aan het werk? Nee, nee. Ik was vandaag lekker een dagje shoppen in Nijmegen, dus... Uh... Gelukkig ben ik net terug. Oh, nou dat. Uh, en je bent geslaagd? Ja, zeker. Oké. We hebben genoeg outfits uh, binnen. Ja, nou dat, dat, uh, dat zien we, dat dat zien we dan gaar, wel terug hè? ergens in een in clip, of niet? Nou, dat denk ik wel. <laughs> hey, uh, ik denk. zou zeggen, allereerst, uh, ja, een goede En uh, ja, fijn dat je in ieder geval even tijd vrij kon maken voor ons. Ja, natuurlijk. En het, uh, ja, het gaat eventjes over, over jouw uh, jou nieuwe single samen met uh, Aron. Ja. Ja, de duo uh, Confetti en Ik blaas een kusje. Precies. Ja, toch? Christi, ja, ja, zeker. We zijn daar erg blij mee. Ja, en uh, het loopt goed. Ja, het loopt goed inderdaad. Ja, vooral heel veel telefonische interviews. Ja, waaronder Dat wij dus. Ja. <laughs> Precies. En uh, ja, binnenkort staan we dan weer bij de Toppers van Oranje. En we hopen eigenlijk uh, ja, dat de boekeningen nu uh, binnen gaan komen. Ah, Oké. Okay. Ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Kijk, en ja. Uh, ja. Dus, dus je hebt nog geen, uh, zeg maar, uh, uh, uh, eigenlijk vaste optredens uh, staan nu? Ja, we hebben er wel al een aantal staan. Maar uh, meer is natuurlijk altijd welkom. Ja, tuurlijk. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Ja, ja. uh, confetti bestaat natuurlijk al een aantal jaar, maar sinds kort heb ik dan uh, de rol van uh, Kim overgenomen. Ja. Dus uh, ja, voor mij is het sowieso nog uh, helemaal nieuw. Dus ik zelf heb natuurlijk nog niet heel veel optredens met confetti meegemaakt. Dus uh, wat mij betreft uh, mogen er heel veel komen. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, je hebt er plezier in. Ik heb, uh, ik heb de clip even bekeken. Ja, ja we hebben heel veel lol samen. Dus, ja. Ja, dat, ja, dat straalt er ook wel vanaf, wel hoor. Belangrijk. <laughs> het straalt er echt vanaf. ja dat is ook de bedoeling. Ja, toch? Ja, nee, maar we hebben ook echt... Uh, echt gewoon ook precies zoals wij zijn... en zoals, uh, zoals het gaat als we samen zijn... Ja. zie je ook wat terug in de clip, ja. Nou, dat is ook het beste, denk ik. Ja, ja dat denk dus ik een, ook wel. Er moet wel enigszins een, een beetje... Uh, een, ja, een chemie ontstaan, zeg maar. Ja, ja. En wat anders... Uh, komt het allemaal zo gemaakt over, hè? Precies, daarom. Hé, hey, maar uh, ja, ik, ik, ik was ook, jij hebt uh, een, een dansschool of zo? Nee, musical. een musical. Een musicalschool, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. ja, superleuk. De kleinste kinderen zijn uh, drie jaar oud en de ouders zijn twintig. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, dag en nacht soms ook wel eens uh, mee bezig. Voorstellingen, kostuums, decor, en noem maar op. En uh, daarnaast vind ik het gewoon ontzettend leuk om zelf ook nog te uh, zingen... En uh, te dansen en toneel te spelen. Nou, maar je bent ook nog uh, zangdocent, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, dan, uh, ik heb ook zanglessen thuis. Dus uh, lekker gevarieerd van ja. alles wel. Ja, nou ja. Ik bedoel, en uh, je zingt zelf ook nog uh, iets, iets uh, solo? Of, uh, of doet uh, Aaron, uh, Aaron dat alleen? Nee, ik zing, zing zelf inderdaad ook solo, maar voornamelijk uh, tijdens bruiloften, feestjes, partijen ook wel eens een biertje en weer heel wat anders, okay. echt de liedjes van vroeger, we in Zonneveld en zo. Ja. Maar uh, ja, ik gewoon echt uh, ja, heel breed, maar dat uh, dat maakt natuurlijk zo leuk. Ja, dat is uh, waarschijnlijk een andere genre als uh, als dat Adam doet, denk ik. Ja, klopt. Ja, ja de, wat dat betreft weer hele andere uh, nummers en uh, muziek. En uh, ja, mijn interesse heeft sowieso altijd wel uh, de kinderen gehad, voornamelijk. Ik vind het gewoon heel leuk om voor kinderen op te treden. Dan krijg je heel veel van terug, interactie. Maar uh, ja, net als wat ik zei net, die bruiloften en partijen... Ja, dan sta je gewoon voor volwassenen op te treden. Dat is ja. heel leuk. Nou ja, en als die dat goedkeuren, dan komt ja. het helemaal goed. Ja, toch? precies. Zeker. Ik bedoel, ja, je, je moet het toch altijd uh, samen doen? Hè, om er een ja. feest van te maken? Is ook zo. Ik bedoel, alleen, uh, alleen dan gaat die lukken. Nee, nee dat sowieso niet. Nou ja, ik zag, ik zag ook, Adon die, die zong ook uh, uh, wat oudere nummers, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Uh, Culture Club uh, had hij een nummer, Do You Really Want You Hurt Me, geloof ik? Ja, uh, gezien heb. inderdaad, ja. Maar dat is alweer een tijd geleden, ik zie iets van 2005 tot uh, 2007, die periode. Ja, maar hij heeft laatst ook nog wel nieuwe nummers gemaakt, hoor. Ah, oké. Okay. Spinning Around, geloof ik. Ja, en, uh, en ook een clip, daar zat ook een hele gave clip bij, maar dat staat echt helemaal los van concerten inderdaad, dus een ah, okay. andere doelgroep. Ja, daarom ik, ik zie dat jullie dus inderdaad een beetje solo zingen, maar ook, ook dus uh, saampjes. Ja, ja. En ja, samen confetti is natuurlijk gericht op uh, gewoon ja, kinderen, zeg maar, hè? Ja, ja, voornamelijk kinderen inderdaad. En ja, ja mocht er volwassenen zijn die het ook leuk vinden, dan is het natuurlijk alleen maar mooi... Maar we richten ons wel voornamelijk op de, op de kinderen, ja. Nou, ik hoop in ieder geval uh, ja, dat het allemaal van de grond mag komen. Ja, nou, dat hopen wij ook. Ja, want uh, ik bedoel, dit, uh, dit nummer, ik blaas een kusje, Ja, klinkt gezellig in ieder geval. Ja, het, het, is, eigenlijk, het is ook een hele leuke tekst. Ja, ja dus, dat hopen uh, wij ook. Ja. <laughs> we zijn er al blij mee. Ja, ik het ook de hele dag ja, hij wordt omschreven als een, een, een lentehit. Ja, dus, ja, dat is natuurlijk ook wel. Ja, nou ja, ik bedoel, we gaan weer naar de zon toe. En, ja, gezellig dat nummer erbij. Dat hij veel gedraaid gaat worden. Ja, dat hopen wij ook. In ieder geval, ja, wij gaan hem zo eventjes draaien. En dan ja, kunnen de mensen daar zelf een oordeel over vellen natuurlijk. Ja, helemaal goed. Leuk. En ze kunnen hem eventueel aanvragen ook met de tijd. Dus het maakt allemaal niet uit. We draaien hem altijd. Goed zo. Hé hey Leonie, mag ik uh, jou bedanken in ieder geval uh, voor je tijd? Ja, jullie ook ontzettend bedankt. Ja, en uh, ja, misschien uh, de volgende keer uh, hier in de studio. Ja. Wie... Samen met, uh, met Aron. Zou leuk zijn. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen dan uh, ga je je tasjes uitpakken. Ja. Of, of had je dat al gedaan? <laughs> ga ik doen. Oké. Ga ben er maar mee bezig. Hé, hey, bedankt. Oké, okay, dag. Daar komt hij, door. You Is dan het duo Leonie en Aaron confetti en ik blaas een kusje en uh, we gaan lekker verder met uh, Elvis Hammond en down by the River. down by the river. Lit a fire and drank some wine. Put your jeans on top of mine Said come in, the water's fine Down by the river